De ANWB laat u niet kiezen tussen voor of tegen, maar legt de leden een aantal stellingen voor. Met de ledenraadpleging wil de ANWB bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer. Minister Eurlings gaf gisteren aan dat de uitkomst van het onderzoek voor hem zwaar zal wegen. De internetpeiling blijft drie tot vier weken online en wordt de komende tijd met spotjes op radio en televisie onder de aandacht gebracht. Half of eind februari gaat de ANWB met voorstellen en aanbevelingen naar de Tweede Kamer.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 In de buurt van de Nigeriaanse stad Jos zijn nog meer slachtoffers gevonden... van de rellen tussen moslims en christenen. In een paar putten bij de stad werden zeker honderd lijken gevonden. Afgelopen zondag was de stad Jos het toneel van hevige onlusten. Groepen moslims en christenen raakten slaags. Waarom is nog steeds niet duidelijk. Hoeveel mensen er in totaal om het leven zijn gekomen... is nog altijd niet precies bekend. De schattingen lopen uit van 300 tot ruim 500. Dan het weer bewolkt en in het westen van tijd tot tijd regen. In het noorden kans op sneeuw of ijzel...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 een hele, hele, hele, aparte muziek vandaag. Ik ga de heel van stotteren van ja, maar... uh, Carly Simon en Jorzo Veen. En dit was? En uh, dit was Twarras en Werbisto. Hé, oh, okay. hey, ik wist niet dat je naar de Metscherstraat was verhuisd.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 Looking for romance, saw Barbara so I thought I'd take a chance with Barbara you got me rocking and a rolling, rocking and a Barbara ba ba We ran, ba ba ba ba ba. te een uh, Albert-Jan. Een good old days. Vertel. Day. <laughs> Die hou ik voor mezelf. Nee, dat, uh, dat doe je helemaal goed. Maar ik kreeg gelijk weer kippenvel. Ja, uh, nee, dat was ook de bedoeling uh, daarvan. Ja, ja. Nou, we gaan de tempo weer een klein beetje verhogen. Zo voor de zaterdagavond. Raad je plaatje trouwens volgende week zaterdag. Daarover straks veel meer. Want kan jij raden dat dit uh, bijvoorbeeld incognito is? Nee. En always there. Zeg mij dan. Nou ja, zeg het dan. Bert maar het zwinkt dan Oké, komt aan. <laughs> En Nou, we krijgen ondertussen al aanvragen, diverse aanvragen, of we een beetje Frans-Duitse muziek willen draaien. Dat heeft waarschijnlijk met eh, Frans Duits avond te maken in het uh, Wapen vanavond. Vanavond, hè? Ja, ja meezingen ja. met Frans Duits. Ja, meezingen Op, op laat, uiteraard. Ja, oké. En, uh, ja, okay. <lacht> en Golte Cruise komt ook in de uitzending, zullen we maar zeggen. Telefonisch. Kan ja, kan het niet <lacht> duidelijk nee, genoeg zeggen. Helemaal goed. <lacht> uh, we kijken even terug op de vakantiebeurs vorige week in, uh, in Utrecht. En uh, daar start zijn gegeven voor het toeristisch jaar. Als deze beurs een voorbode daarvan is... dan belooft 2010 een geslaagd jaar voor Zandvoort te, te worden. Dankzij de VVV Zandvoort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 Het is nog afwachten hoeveel arrangementen er uiteindelijk naar aanleiding van de beurs zijn verkocht. Maar de VWV kijkt terug op een geslaagde beurs. En zo horen we het graag natuurlijk. Zet Zandvoort op de kaart, want we hebben zin in Zandvoort. Zo is het toch? Ja, het staat ook op de, al die pauze. Dat zin ik in, wel. Zandvoort. Zin in Zandvoort, kom of ga in Zandvoort wonen. En binnenkort ook de nieuwe evenementenkalender op het uh, Raadhuisplein. Hebben we vorige week zondag bij Zondag in Kennemeland van uh, Lana Lemmens kunnen horen. Ja. Weet je wel, dat grote mooie doek aan die uh, blinde muur. Dat komt ook weer terug. Ja, dat zag er uh, goed uit en het komt ook weer terug. De 2010 kalender, daar hebben we het dan natuurlijk over. Nu staat 2009 nog op, nou, dat hebben we al lang gehad. In en wat komt dat helemaal 2010. Goed. Dat bedoel ik. Hier is Staggo de Ver.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 Nou doen bij uh, Raadje Plaatje, Albert Jan. Volgende week zaterdag in uh, Café 4. Begint om 8 uur. Inschrijven, kan achter de bar gebeuren. Maximaal uh, 4 gebeuren. personen. Ja, het moet wel snel gebeuren, want. Uh, vol is vol, vol he? we hebben inmiddels uh, uh, 9 team, of 10 team, teams, teams die meedoen. A, 4 personen. A4 personen, nou dat we schiet giet wel lekker. Al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 Je hoorde de Bengals bij Soft op zaterdag. Where else? Ja, yeah, where else? Ja, oh, jeetje. Je, je. Dat is een hele tijd geleden hoor. Hey, hey, als je zo naar buiten kijkt, kan je beter gewoon lekker binnen blijven, binnen blijven bij de radio. Ja, is het regen of is het nou naar nou, de sneeuw? Ja, het af en toe naar de sneeuw en af en toe regen. Maar nu is het weer regen volgens mij. Dan dus, nou, hoop ik dat het weer echt goed gaat vriezen, want dan zal het dan wordt het weer dan... lekker glad, hè? Dan dan wordt het, <laughs> het ijs is nu, de sneeuw is weg, dus het ijs moet.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 Dus dat was uh, geweldig. Nou, nou, ruim... Een mooie uitzending vond ik ook van uh, De Wereld Rijdt Door om half acht. Oh, die heb ik niet gezien. Dat was super. Ik kon de mensen 30 seconden cent uitkopen ja. en dan een uh, optreden doen, bijvoorbeeld. Ah, Oké. Okay. Nou, hele leuke resultaten. Fra verrassende dingen, verrassende, verrassende dingen. Maar goed, 83, ruim 83 miljoen. Het is geweldig. Ik bedoel, wat dat betreft, Nederland. Kijkers of uh, geld? Uh, geld. <laughs>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 Helemaal goed. Um, ja, oh zo, maar weer gewoon een plaat draaien. Ja, ik wilde, een draaien. wilde nog wat zeggen, maar dat ben ik even vergeten. Dus kom straks wel. Okay. Zeker niet belangrijk. Je Hier is uh, de single van Denise Williams uit de jaren 80. Let's hear it for the boys. Zo Gelderland 2021. He? Die echt een ouderwetse lekkere... Ja, stof, goed, zo'n zo dansbaar plaatje van dit moment. Rio, hoor je, in de Serenade. Hé, hey, ik ben heel benieuwd wat er allemaal draait in de enige bioscoop van Sandvoort. De, de filmagenda van uh, Cinema Circus Zandvoort. Van 21 tot en met 27 januari kunt u gaan naar Elven en de Chipmunks 2. Met de stemmen van Johnny de Mol en Jumbo. En dagelijks Anubis en de wraak van Argus...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 Dat is om half acht. U kunt alle gegevens en aanvangstijden natuurlijk nalezen in de kron. Oké, okay, ik vond het weer een mooi verhaal. Daar doe ik het mee. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une roman.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 Amour romance est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui